De wolf en de zeven geitjes Er was eens een moeder geit die met haar zeven kleine geitjes in een huisje vlakbij een groot bos woonde. Op een dag zei ze tegen de kleine geitjes, Kinderen, ik moet vandaag boodschappen doen en ik kan jullie niet meenemen. Beloof me dat jullie niemand zullen binnenlaten. En pas vooral op voor de wolf. Als de wolf te weten komt dat jullie alleen thuis zijn, zal hij allerlei smoesjes verzinnen om binnen te komen. En als hij jullie te pakken krijgt, zal hij zeker proberen jullie op te eten, dus jullie zijn gewaarschuwd. Moeder geit trok haar jas aan, pakte haar boodschappenmand en ging op weg. De wolf, die zich in de buurt had verstopt, zag haar zonder de kleine geitjes weggaan Hij wachtte een poosje en liep toen naar het huisje toe. Hij klopte op de deur en zei zo aardig als hij maar kon. Doe eens open, lieve kinderen. Ik ben het jullie moeder. Ik ben alweer terug. Ik heb wat lekkers voor jullie meegebracht. U bent onze moeder niet, riepen de geitjes. Onze moeder heeft een lieve, zachte stem. Nu had de wolf wel eens gehoord dat als je op een stuk krijt koude, je een zachte stem kreeg. Hij ging dus naar de winkel, kocht een stuk krijt en koude het langzaam op. Toen ging hij terug naar het huisje en klopte weer op de deur. Doe open, lieve kinderen, zei hij. Ik ben het, jullie moeder. Zijn stem klonk wel zacht, maar de geitjes vertrouwden het toch nog niet. Houd uw poten eens voor het raam, riepen ze. De wolf liet zijn poten zien. Ha ha, riepen de geitjes, u bent helemaal onze moeder niet. Zij heeft witte poten en uw poten zijn zwart, u bent de wolf. De wolf liep weg en ging naar de bakkerij in het dorp. Hij liep de bakkerij binnen en gromde tegen het bakkersknechtje. Geef me een kilo meel en vlug een beetje. Het bakkersknechtje was heel bang voor de wolf. Hij gaf hem dus gauw een kilo meel. De wolf liep terug naar het huis van de geitjes. Hij stopte eerst zijn voerpoten in de zak met meel en klopte toen op de deur. Doe eens open, lieve kinderen, ik ben het, jullie moeder, zei hij weer. Houd uw voorpoten eens voor het raam, riepen de geitjes. De wolf deed het en de geitjes zagen twee witte poten. Het is moeder, juichten ze, vlug toe open, ze heeft vast wat lekkers meegebracht. Het oudste geitje deed de deur open. Zijn broertjes en zusjes stonden blij toe te kijken. Langzaam ging de deur open. En toen kwam niet hun lieve moeder binnen, maar de boze wolf. De geitjes waren doodsbang. De boze wolf zou hen zeker willen opeten. Verstop je, riep het oudste geitje. Het eerste geitje verstopte zich in een houten ton. Het tweede geitje kroop in moeders bed, het derde geitje sprong in de oven, het vierde geitje ging onder de tafel zitten, het vijfde geitje verstopte zich in de gang en het zesde geitje kroop in een kastje. En het allerjongste geitje verstopte zich in de grote staande klok. De wolf vond zes van de geitjes en at ze op. Maar het jongste geitje vond hij niet en die bleef heel stil in de klok zitten. De wolf streek over zijn dikke buik en zei... ...dat heeft goed gesmaakt en nu ga ik een dutje doen. Hij liep naar buiten en ging tevreden in het gras liggen. En niet lang daarna lag hij luid te snurken. Even later kwam moeder geit aangelopen. Ze schrok heel erg toen ze zag dat de deur van haar huisje open stond. Ze rende naar binnen... De tafel en de stoelen waren omver gegooid, de deur van de kast stond open, het deksel van de ton lag op de grond en alle lakens en dekens lagen naast het bed. Maar haar kindertjes zag ze niet. Kinderen, waar zijn jullie? riep ze. En toen het jongste geitje de stem van zijn moeder hoorde, zei hij met een angstig stemmetje, Ik ben hier, moeder, in de klok. Moeder geit deed vlug het deurtje van de klok open. Het jongste geitje sprong naar buiten en begon te huilen. De moeder geit nam hem op schoot. Wat is er gebeurd? vroeg ze. De wolf heeft mijn broertjes en zusjes allemaal opgegeten, snikte het jongste geitje. En daarna is hij weggegaan. De moeder geit keek door het raam naar buiten en zag dat de wolf onder een boom lag te slapen. Ze pakte het voorpootje van het jongste geitje stevig vast... en sloop naar de wolf toe. Ze keek naar zijn dikke buik... en zag dat hij bewoog. Vlug, haal een schaar, zei ze tegen het jongste geitje... en garen en een naald. Het jongste geitje holde naar binnen... en kwam terug met een schaar, een naald en garen. Moeder geit ging naast de wolf zitten. Het jongste geitje was zo bang... ...dat hij wegkroop achter een boom. Moeder geit knipte een stuk van de buik van de wolf open... ...en tot haar grote vreugde zag ze dat een van de geitjes zijn kopje naar buiten stak. Knip, knip, knip, klonk het weer. En toen kwamen alle geitjes één voor één uit de buik van de wolf tevoorschijn. De wolf sliep zo vast dat hij helemaal niets merkte. Vlug, kinderen... Zoek een paar grote stenen, zei moeder geit. Even later kwamen de geitjes terug. Allemaal hadden ze een grote steen bij zich. Moeder geit deed de stenen in de buik van de wolf en daarna naaide ze de buik van de wolf met grote steken dicht. Moeder geit en de zeven kleine geitjes gingen naar binnen. Ze deden de deur dicht en gingen voor het raam zitten kijken. Even later werd de wolf wakker. Hij rekte zich uit en krabbelde overeind. Oei, wat is mijn buik nog zwaar en wat heb ik een dorst, jammerde hij. En hij liep naar de vijver om te gaan drinken. Bij de vijver boog hij zich voorover en toen rolde de stenen in zijn buik naar voren en de wolf viel in het water. De wolf verdronk, alleen zijn hoed bleef op het water drijven. Moeder geit en de kleine geitjes hadden alles door het raam gezien. Ze renden naar buiten en dansten blij rond de vijver. Want nu hoefden de geitjes nooit meer bang te zijn dat de boze wolf terug zou komen en hen op zou eten.